Met het, het personeel van alle kerncentrales in Frankrijk legt morgen het werk neer. Het is een nieuwe actie in een reeks protesten tegen de wijziging van de arbeidswet in het land. Volgens de vakbond doen werknemers van alle 19 kerncentrales in Frankrijk mee aan de staking. Die heeft waarschijnlijk geen gevolgen voor de energievoorziening. Ook de luchtverkeersleiders leggen morgen het werk neer. De nieuwe arbeidswet leidde eerder al tot demonstraties. Ook zijn olieraffinaderijen en benzineopslagdepots geblokkeerd. Daardoor hebben veel tankstations geen benzine meer. Op de Nederlandse krijgsmacht is de afgelopen jaren zoveel bezuinigd... dat de politiek heel snel met extra geld moet komen... om de nationale veiligheid te kunnen blijven garanderen. Dat zegt oud-minister van Buitenlandse Zaken... en oud-NAVO-topman Jaap de Hoop Scheffer. Volgens hem is het code oranje voor defensie. De hoopscheffer was met andere defensiedeskundigen uitgenodigd door de Tweede Kamer... om advies te geven over de toekomst van defensie in Nederland. Amsterdam draait alle bezuinigingen op thuishulp terug. Mensen die recht hebben op huishoudelijke hulp... krijgen weer net zoveel uren als voor 1 januari. De gemeente neemt het besluit nadat de rechter vorige week in vier zaken had bepaald... dat mensen onterecht waren gekort op huishoudelijke hulp. Ook de hoogste bestuursrechter stelde dat gemeenten wel degelijk verantwoordelijk zijn voor huishoudelijke hulp. Bij mensen die dat zelf niet meer kunnen. Schrijver Leon de Winter heeft de Pim Fortuyn prijs gekregen. Wie deze onderscheiding krijgt is... Taboe doorbrekend, gebruikt heldere taal en durft stellig te nemen, stelling te nemen in het maatschappelijke debat, vindt de organisatie. De jury prijst Leon de Winter om zijn enorme gedrevenheid in de strijd voor westerse vrijheden, die volgens hem geen automatisme meer zijn. Het is de tweede keer dat de Pim Fortuynprijs is uitgereikt. Het weer vannacht overal droog, het koelt af naar een graad of acht, morgen is het eerst grijs, maar in de loop van de dag ook wat zon, het wordt tussen 18 en 22 graden. Later is er kans op een bui. En dit was het NOS de voor na. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 See love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 So Street. And sweaty palms from hanging on too tight. Clench, shut jaw